Zes uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kamermeerderheid steunt de oprichting van een organisatie voor de bescherming van klokkenluiders. In een wetsvoorstel van de SP krijgen klokkenluiders uit zowel het bedrijfsleven als de overheid juridische en financiële bescherming. De organisatie gaat het Huis voor Klokkenluiders heten en wordt ondergebracht bij de nationale ombudsman. Die kan bij meldingen door klokkenluiders ook onderzoek doen. CDA-prominent Artjan de Geus steunt kandidaat Mona Keizer in de strijd om het leiderschap van de partij, meldt het Nederlands Dagblad. De Geus, voorzitter van het strategisch beraad van het CDA... ligt zijn keuze volgens de krant later vandaag toe. De populariteit van Keizer, wethouder in Purmerend, stijgt snel. In de peiling van Maurice de Hond stond ze dit weekend tweede... vlak achter fractieleider van Haarsma Buma. Een man van 26 en een vrouw van 24 zijn omgekomen na een ongeval op de N241. Ter hoogte van de Noord-Hollandse plaats Zijdewind. De man verloor vermoedelijk de macht over het stuur en kwam op de verkeerde weghelft. Daar botste hij op een tegemoetkomende auto. Een ouder echtpaar in de andere auto is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De leider van de Griekse radicaal-linkse partij Syriza doet niet mee aan nieuwe gesprekken om een regering te vormen. Gisteren begon president Papoulias aan een laatste poging om toch een regering te vormen met de drie grootste partijen. Naast Syriza zijn dat de conservatieve Nieuwe Democratie en de socialistische PASOK-partij. Als de formatiepoging van president Papoulias mislukt lijken nieuwe verkiezingen onafwendbaar. Voor ruim 200.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Als eerste wordt vanochtend het HAVO-examen Kunst afgenomen. Dit jaar zijn de exameneisen verhoogd. Het gemiddelde cijfer van het Centraal Schriftelijk moet nu op 5,5 of hoger liggen om te slagen. Tot nu toe ging het om het gemiddelde cijfer van het schoolexamen en het Centraal Schriftelijk samen. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De meeste zon is er in het zuiden van het land. Temperatuur ligt tussen 13 graden in het noorden en 17 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is maandag 14 mei. Goedemorgen. Griekenland stevend rechtstreeks af op nieuwe verkiezingen. En is daarmee ook hard op weg naar de uitgang van de eurozone. Correspondent Corny Keeser doet verslag vanuit Athene. Er komt een huis van de klokkenluiders. zodat ze niet meer treurig in een staakerven hoeven te belanden. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een plan van SP-Kamerlid Ronald van Raak. U hoort hem straks. En de stichting Expertgroep Klokkenluiders reageert op het voorstel. net als de Nationale Ombudsman. die zich over klokkenluiders moet ontfermen. We spreken Alex Brenninkmeijer na Acht. Verkiezingen bij de buren dan. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... betekent een forse nederlaag voor bondskanselier Merkel. Correspondent Wouter Meijer vertelt er zo over. En in Mexico zijn tientallen zwaar verminkte lijken gevonden. Marion van Rooyen heeft het laatste nieuws daarover. En over de drugsoorlog in Mexico praten we door... met bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika, Wil Pansters. Volgens de politie verloopt de introductie van de wietpas in Nederland best wel goed. We spreken de verantwoordelijk korpschef Frans Heers daarover. Laatste fase in het liquidatieproces gaat vandaag van start. Matthijs van der Wiel is bij de rechtbank in Amsterdam. De eindexamens beginnen vandaag. maar Robin Visser spreekt gespannen middelbare scholieren. De graafschap is alsnog gedegradeerd uit de eredivisie. En als u etiketten had gelezen, had u wel eens 1000 euro kunnen winnen. Nou, u leest de etiketten niet. Nu ben ik niet de enige. Dat hoort u zo. In dit Radio 1 Journaal tot half tien U kunt ons volgen via internet via nos.nl. SP-Kamerlid Ronald van Raak dient vandaag een wetsvoorstel in... om de rechtspositie van klokkenluiders beter te beschermen. Bovendien beschermt het de rechtspositie van een klokkenluider. Maar als jij een maatschappelijke misstand meldt... Eh, dan kun je gedurende een onderzoek niet ontslagen worden. Uh, je krijgt dus geld. Je, krijgt, ja, je behoudt je baan. En na het onderzoek uh, word je ook geholpen om opnieuw aan het werk te komen. Nu is er voor klokkenluiders alleen een meldpunt. Ook Pieter van Vollehoven, voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, wil een wettelijke bescherming. Het huidige meldpunt wat er nu was, een meld- verwijspunt, daar heb je niks aan. Dat had de overheid ingesteld, de meld verwijspunt, daar heb je absoluut niks aan. Wat heeft dat nou om te gaan verwijzen? Dat, dat heeft überhaupt geen zin. Je hebt een meldpunt nodig waar wat onderzoek kan doen met bevoegdheden. En dat heb ik uitvoerig doorgesproken met de initiatief... dat meneer Van Raak. Ik heb gezegd, je moet een organisatie hebben met bevoegdheden... die je kan onderzoeken, vergelijkbaar met de Onderzoeksraad... voor Veiligheid of de Ombudsman. Ook voormalig klokkenluiders, verenigd in de expertgroep... klokkenluiders, hebben aan het wetsvoorstel meegewerkt. Er zou een vast patroon zijn voor de manier waarop bedrijven... en organisaties kritische medewerkers monddood maken. De voorzitter van de expertgroep. In eerste instantie zie je dat de misstand wordt ontkend... Daarna wordt de melder zwart gemaakt en daarbij worden hem ook wel taken, functies en verantwoordelijkheden ontnomen. Daarmee wordt hij dus geïsoleerd in de organisatie. En het automatische gevolg daarbij is dat zo iemand gaat dysfunctioneren. Hij wordt zelfs letterlijk ziek en dat is nu precies het moment waarop de werkgever zit te wachten en kan daar zijn maatregelen dan op treffen. Deze klokkenluider is in 2010 aan de bel gaan trekken bij het bedrijf waar hij werkte. Daardoor is hij zijn vrouw en zijn kinderen kwijtgeraakt. Achteraf bekijkend had ik misschien beter andere keuzes kunnen maken. Maar ik ben een mens die uh, houdt van rechtvaardigheid. en Ik had het gevoel dat ik hier iets goeds mee deed. De man zit door het klokkenluiden inmiddels aan de grond. Je moet er tegen kunnen om niet serieus genomen te worden. Uh, je moet er tegen kunnen dat commerciële belangen boven menselijke belangen gaan. Vooral voor mijn vrouw is het heel moeilijk geweest. Ik heb weinig aandacht besteed aan haar de afgelopen jaren. Dat is ook een van de redenen waarom de relatie uiteindelijk op de klippen gelopen is. Ja, het, heeft, uh, het is een zware tijd geweest. Meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oprichting van de organisatie. De SP krijgt steun van de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en ook de PVV. Bij verkiezingen in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen hebben de Christen-Democraten een grote nederlaag gelegen. Geleden het verlies is dus ook een klap in het gezicht van CDU-bondskanselier Angela Merkel. De partij verliest ruim 8 procent. Slechtste resultaat voor de Christen-Democraten in Noord-Rijn-Westfalen sinds de Tweede Wereldoorlog. CDU-lijsttrekker Norbert Rutgen trok dan ook zijn conclusies. Hij kondigde dus een vertrek aan. Het is een eindeutige, klare nederlaag die we heute elite, hebben. Die is nirgendwo te beschönigen, maar die niederlage der CDU en van Groot enthousiasme in het kamp van de Sociaaldemocratische SPD. Toen bleek dat de overwinning nog veel groter was dan verwacht. Ja. In de voorlopige uitslag bij de Duitse omroep ARD kreeg de SPD 39,1% van de stemmen en de Groene 11,3%. Lijsttrekker van de SPD en minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, Hanna Lore Kraft, was dan ook zeer blij. Volgens haar was het een zeer duidelijke uitslag. Klare signaal, rood-groen is die toekomstperspectieve, En uh, ik geloof we werden daar nog eeniges uh, aan punten bewegen kunnen wat die omvragen angeht ook op de bundesebene. De Duitse Piratenpartij haalde met 7,8 ook genoeg stemmen... om in het deelstaatparlement te komen. Groenen leiden een klein verliesje en komen uit op 11,3 In het Belgische Boom is een jongen van 15 door elektrocutie omgekomen. Op het station, meldt de VRT. Hij was in de buurt van het station van Boom... samen met een vriend bovenop een stilstaande goederentrein geklommen. Hij raakte daar de bovenleiding en overleefde de zware elektrische schok niet... Het station van Boom is in het weekend dicht omdat er dan geen treinen stoppen. Maar de bovenleiding die blijft wel onder stroom staan. In het weekend spelen er vaak kinderen op het spoor, zegt een buurtbewoonste. Zaterdag en zondag wordt die niet gebruikt. Zowel voor goederentrein als voor, voor uh, passagiertreinen. Nee. Dus dan is het op zich wel veilig zou je denken? Nee, helemaal niet. Oké, okay, dat, dat is verleidelijk als klein kind om daarop te kruipen... maar die ouders die hadden wel kunnen zeggen van gehoord daar niet, Maria. Ja. Er is nog geprobeerd de jongen die geëlectrocuteerd was te reanimeren... maar dat is niet gelukt. In Amsterdam heeft de politie een poging tot het kraken van een woning voorkomen. Dat meldt RTV Noord-Holland. De kraakpoging in Amsterdam-Oost liep uit op een flinke vechtpartij... tussen krakers en politie. Er zouden 25 mensen zijn aangehouden en afgevoerd in een bus... Het TV Noord-Holland sprak gisteravond met een paar omstanders. Ja, Het is eigenlijk geen ontruiming, want, uh, want uh, ja, ik kon het niet helemaal zien, maar volgens mij zitten de mensen daar nou nog in. Maar uh, alle mensen die op straat stonden van deze groep krakers, die werden nu allemaal net uh, aangehouden. En die zijn daarvoor met geweld door de politie aangepakt. En volgens deze man greep de, greep de politie te hard in. Ik sta, ik sta werkelijk nog te trillen op mijn benen eh, zoals ik gezien heb hoe, hoe, hoe er echt honden op de mensen losgelaten werden. Eh, hoe er keihard geslagen werd en de krakers die deden niets. Politie wil nog niets over deze actie kwijt en zegt vanochtend met meer informatie te komen. In de Verenigde Staten heeft een vluchteling uit voormalig Joegoslavië zijn bachelor klassieke talen behaald aan de universiteit waar hij werkt als schoonmaker. Gaj Filipaj deed twaalf jaar over zijn studie aan de Columbia Universiteit. Hij studeerde af met lof. Ik heb that dat ik genoeg strength heb om wat ik begin te doen. S ochtends bezocht Gats de colleges, in de middag en de avond uh, maakte hij de gangen schoon en de collegebanken van de universiteit in New York. Gats fled to the U.S. from Yugoslavia in 1992 to escape the civil war. After landing the janitor's job in zeven years of English, he was accepted at the university. He would take classes in the morning and work an eight-hour shift into the night. Als hij examens moest doen of papers moest schrijven haalde hij de nacht door. Hij hoeft niet te betalen voor zijn studie want werknemers van Colombia kunnen gratis de colleges volgen. En Garcé weet al wat hij hierna wil doen. Ik would like to, go to graduate school, either for masters or even better for PhD. De superheldenfilm The Avengers heeft opnieuw een record gebroken. De Joss Whedon-adventure had het grootste openingweekend ever in 12 landen. De wereldwijde release brought in bijna 200 miljoen dollars. Om dat in perspectief te it het duurde de Hunger Games bijna een maand om dat number. De speelfilm heeft de afgelopen dagen in de Verenigde Staten en Canada ruim 100 miljoen dollar opgeleverd, zegt de producent. En daarmee is de film de eerste die meer dan 100 miljoen oplevert in het tweede weekend na de première. Dit is niets we were ever trained for. De film brak vorige week al een record: 200 miljoen dollar tijdens de opening en daarmee verpulverde de Avengers het record van het tweede deel van Harry Potter en de Deathly Hallows. Dat bracht in zijn première weekend in de Verenigde Staten en Canada bijna 170 miljoen dollar op. De Avengers ging daar met 207 miljoen dollar ruim overheen. Beurzen sloten vrijdag in New York overwegend in het rood. Financiële fondsen hadden flink last van slecht nieuws... rond de Amerikaanse bank GP Morgan Chase. Maakte een miljardenverlies bekend. Goed cijfer, over het Amerikaanse consumentenvertrouwen... kon daar maar weinig aan veranderen. De Dow Jones-index sloot drie tiende lager. De technologiebeurs Nasdaq klom, maar dat was maar heel erg weinig. Dan gaan we naar Azië, wordt alweer druk gehandeld. De Japanse Nikkei-index staat op een klein verliesje van een tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. Donald Duck Dunn is overleden. Hij was bij het grote publiek vooral bekend als bandlid van de Blues Brothers. De basgitarist speelde ook jarenlang in de band van organist Booker T. Jones. Lange tijd behaalde hij het... Uh, bepaalde hij het soulgeluid van de platen die verschenen op het Stax-label. Artiesten als Wilson Piquet, Eddie Floyd, Otis Redding en Carla Thomas... maakten onvergetelijke soulklassiekers voor deze platenmaatschappij. Met de baspartij van de, overigens, blanke Donald Duck Dunn. We I'd especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Bar. Please, sir, hold, squeeze, and please that person. Give them all your love. Brothers, met, everybody needs somebody to love. And we need you, Mark Robin Visser. Goedemorgen, good morning. Ja, wie er nou nog niet wakker is, die kan maar beter in zijn bed blijven liggen, denk ik, hè? Zo Naar is dat. Opstaan, plaats. vroeg opstaan en Zo nog even de stukken doornemen. It's a beautiful day, precies. Even de stukken doornemen, wat dacht je? Uh, meer dan 200.000 uh, kids... Huh? van het voortgezet onderwijs, die uh, gaan vanaf vandaag uh, voor de bel. <lacht> ik droom er nog wel eens van, echt waar. Ik droom er nog wel eens van en dan droom ik... dat ik mijn lichamelijke oefeningen, gymnastiekles al maanden niet gedaan heb... en dat ik weet dat er een examen aankomt... En dat ik me dan ineens realiseer dat het helemaal niet goed gaat komen. Nou ja, goed, zo zie je maar dat sommige dromen echt bedrog zijn. Want je hoeft natuurlijk helemaal geen examen te doen in lichamelijke opvoeding. Wel in kunst. En daar begint de HAVO vanochtend mee om 9 uur het eindexamen kunst. Hebben jullie daar ervaring mee, Marcel en Lara, met kunst nee, examen maar met daarin? met kunst maar geen, met niet echt examen. Nee. nee, ik ook niet, dat was echt, uh, dit is van na onze tijd. Dus ik heb uh, eens even de moeite genomen om het eindexamen kunst van vorig jaar op te duikelen. En daar wou ik maar eens even kijken of ik daar met jullie verder in kan komen. Moet dit? Dus ik doe. Nou, uh, ja, we gaan even. Ik even een kleine even bij test. Bij, Ja, nou dat, ja, goed, je mag. Oké, okay, jullie mogen hulpmiddelen gebruiken. Luisteraars thuis ook. Pak vooral je encyclopedie of de Google, wat je wilt. We gaan beginnen bij uh, blok 1 van het eindexamen Kunst van 2011. Ik heb het even uitgeprint, want tegenwoordig gaat alles digitaal. Uh, maar daar heb ik nu natuurlijk niet zoveel aan. Goed. Één. Er ontstond een soort vrije markt waarbij kunstenaars meer onafhankelijk opereerden van hun afnemers. Oh nee, dat is het antwoord. Sorry, ik had een vraag moeten stellen. Ja, 1-0-0. Goed, ja? De vraag, de vraag luidt als volgt, en die is wat langer. Het, dit blok 1 ging over het Parijse kunstleven in de 19e eeuw. Voor de Franse revolutie van 1789 werkten veel Parijse kunstenaars in opdracht van de adel. Maar na de revolutie nam de macht van de bourgeoisie. Van Parijs toe. Dit had gevolgen voor de markt waarop kunstenaars opereerden. Oh, Beschrijf het gevolg voor de markt waarop kunstenaars opereerden. Nou, en dan is het antwoord dus: er ontstond een soort vrije markt. Waarbij kunstenaars meer onafhankelijk opereerden van hun afnemers. Nou, ik denk dat ik op deze vraag alleen al een heel A4 had volgeklad. Maar als je dit erin had geschreven, dan was het wel goed, had je al een punt gehad. Nou, dat was makkelijk. Nog even een andere vraag, die gaat meer ook over ons werk, Marcel en Lara. Dat gaat over de media, radio en televisie en kunst. In de beginjaren van de televisie, dus de opkomst van de televisie, bestond er veel ongerustheid over negatieve effecten die televisie zou hebben uh, op de cultuurdeelname van de bevolking. Noem een negatief effect waarvoor gevreesd werd. Marcel Lara. Mm, de opkomst van de televisie. Ja, mensen bleven op de bank zitten in plaats van naar het theater te gaan. Ja, heel goed. Nou, Lara, nog iets toe te voegen. <laughs> een, een, een positief <laughs> of een negatief effect? Negatief, ja. Negatief. Wat, waar vreesde men voor... Uh, ja, dat mensen negatief beïnvloed zouden worden. Dat ze allemaal rare dingen zouden gaan denken. Ja, ja, ja, ja, dat is dan toch jammer. Marcel zit er toch beter op. Er werd oh, gecreest ja. dat televisiekijken een negatief effect zou hebben... op de eigen inspanning van burgers op geestelijk en sociaal gebied. Dus minder lezen, muziceren, toneel- en verenigingsleven. Ja, en dat er minder theaterbezoek zou, uh, zou zijn. Ah, nou, gelukkig ja. is dat allemaal helemaal niet waar. He? Gelukkig is dat allemaal niet gebeurd met de komst van de televisie. Maar goed, dit is dus het kunstexamen. Marcel en Lara, we gaan vanochtend uh, met speciale uh, kunstleerlingen... Uh, het examen gebeuren in. examenkort beleven. Tot straks. Spannend. Mark-Robbie Visser. Vanochtend dus bij het begin van de eindexamens. Tien voor half zeven. We hebben over een gruwelijke vondst in het noordoosten van Mexico... niet ver van de grens met Texas. We hebben tientallen lichamen gevonden langs een snelweg... In de buurt van de stad Monterey. En de lichamen waren allemaal zwaar verminkt. Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooijen. wat kun je ons vertellen over die vondst? Nou ja, 49 lichamen ergens op de sneeuwweg. Uh, en van alle slachtoffers uh, waren de voeten en de handen afgehakt. En dus ook de hoofden... Ja, het is dus heel moeilijk om die mensen te identificeren. Want natuurlijk, via het gebied of vingerafdrukken zijn er geen aanwijzingen. Uh, verder is inmiddels vastgekomen te staan dat ze al minstens uh, twee etmalen dood waren... voordat ze daar gedropt werden op die snelweg. Uh, ze zijn waarschijnlijk aangevoerd met een vrachtwagen van elders... De autoriteiten zeggen dat er geen aangifte zijn van ma massale verdwijningen, niet in dat gebied. Uh, dus ja, waar komen die mensen vandaan is natuurlijk de vraag. Want 49 lichamen die zomaar verdwijnen en, en dus gemarteld zijn en vermoord zijn ergens, dat is, dat is heel erg bijzonder. Dus uh, men denkt of... Het zijn mensen die uit één bepaalde regio veel verder opkomen. Of het zijn misschien wel illegale uh, immigranten die op weg waren van Zuid-Mexico of Midden-Amerika naar de Verenigde Staten. Uh, dit moeten we natuurlijk zien in het licht van de enorme drugsoorlog die gaande is, uh, Marion, in Mexico. Ja, nee, absoluut. Kijk, het is duidelijk wie het zijn. Het zijn de Zeta's. Dat is een, uh, nou ja, inmiddels een drugskartel, vroeger een uh, gewapende arm van het golfkartel. En uh, die hebben ook leuk, leuk hun handtekening laaggelaten. Zeta's, 100 En dan nog wat briefjes bij die lijken gestrooid. Van, uh, hallo, uh, wij gaan nu dit deel weer van het territorium innemen. En daar hoort dan bij, Marjon, dat ze op deze manier met ook de stoffelijke resten omgaan? Absoluut. Ja, dit, dit is de gruwelijkheid van de, van de drugsoorlog in Mexico, hè. Kijk, die ZETA's, dat waren, uh, dat waren de gewapende arm van het golfkartel. Dat waren uh, paratroopers getraind uh, door Amerika overigens in de strijd tegen de drugsbendes overgelopen een aantal jaren geleden naar een van die drugskartels, het golfkartel. Uh, en hebben zich daar inmiddels van afgescheiden. En zijn nu de meest gruwelijke fractie, zeg maar, in die, in, in die drugsoorlog in Mexico. Het is echt, sorry dat ik het zeg maar, een zieke eenheid in Mexico. Echt, het lijkt wel of ze elke psychopaat uh, aantrekken. Want het zijn steeds zij, die Zeta's, die escaleren in gruwelijkheid. Hè? Van, uh, nou ja, het begon natuurlijk met het rondstrooien van hoofden zijn er zeta's mee begonnen. Het is stukjes hakken en leuk in een, uh, in een, in een, in een soort uh, spoor nalaten van menselijke resten. Zeta's zijn ermee begonnen. Geslachtsorganen in monden stoppen. In een lange rij uh, stukjes gooien van lichamen. Steeds weer die zeta's. Nou, en het is bedoeld als intimidatie. Want kijk, dit doen wij als wij in de buurt komen. En steeds weer breiden ze hun territorium uit. En dit is weer zo'n uitbreiding van hun territorium. Nou, echt waar. Als je, als je hier iets in, in dit deel nu weer van Mexico... Uh, ook maar enige neiging krijgt om je mond open te trekken... dan weet je nu dat dit met je gebeurt. En dat is hun tactiek. En dat is zoals ze opereren. Correspondent Marion van Rooijen over de drugsoorlog in Mexico. Timbuktu in Mali wordt wel de schatkamer van Afrika's culturele verleden genoemd. Er liggen tienduizenden eeuwenoude manuscripten, En ook zijn er oude moskeeën en mausoleums. De culturele erfenis is ernstig in gevaar sinds een radicaal islamitische rebellenbeweging de stad eind maart innam. Ze zijn begonnen de monumenten te vernietigen. Zie kolonelant Koert Lindijer. In de Donald Duck, als Donald Duck met zijn knapzak op reis ging... en het bordje Timbuktu voorbij liep... stond de eeuwenoude stad in Noord-Mali voor Verwegistan. In het Engelse woordenboek staat als bijbetekenis voor Timbuktu... een onbereikbare plaats. En nu ben ik in Mali en Timbuktu is onbereikbaar. Islamitische fundamentalisten van de groep Ansaridine... maken er sinds een rebellie in het noorden uitbrak de dienst uit. En de historische stad... Eeuwenoud, die loopt gevaar. Radicale moslims zijn begonnen met de vernietiging van mausoleums van eeuwenoude heiligen. Ik ging in de hoofdstad Bamako naar Baba Haidara. Hij is het parlementslid van Timbuktu. En c'est là que nous demandons: donc l'intervention, la participation, je l'appelle même intervention de physique des de Nations Unies. We willen een fysieke interventie van de Verenigde Naties om Timbuktu te redden, zegt Baba Haidara. Wat is er precies vernietigd in Timbuktu? De mausoleeën van de imam en de saints van Timbuktu zijn door de islamisten hun extremisme. Twee mausoleums van heiligen zijn vernietigd door de radicalen, de extremisten. Afgelopen weekeinde werd het mausoleum van Sidi Mahmoud Ben Amar vernietigd en in 1465 geboren imam, die destijds hoofd was van de universiteit van Timbuktu, de grootste universiteit toen, van Afrika. Waarom doen ze dat? Dus il faut détruire pour ne pas donner l'esprit de d'être in de visie van deze radicalen mag geen enkele beeldenis van een heilige worden aanbeden. Alleen Allah mag worden aanbeden. Net als in 2001 de taliban in Afghanistan evenoude Boeddha-beelden liet vernietigen. Aanbidding van andere heiligen is haram, verboden. haram. Na het parlementslid van Timbuktu stapte ik naar het hoofd van het museum in Bamako, de hoofdstad van Mali. Hij heet Samuel Sidibe en hij kreeg in 2007 uit handen van prins Friso de Prins Klausprijs uitgereikt. Vreest Sidibe ook voor de schatkamer van Afrika's verleden in Timbuktu. The people of Ansardin, I think that they want to a new kind of life. In, in Timbuktu, die heel anders is... really de geschiedenis van de mensen... en de manier van leven van de mensen. De radicalen van Ansar Dine... willen een nieuw soort leven opleggen... dat geheel anders is dan de geschiedenis van de stad... en de manier van leven van de inwoners. Als ze daarin slagen... is de culturele erfenis van Timbuktu in gevaar. En als ze succeed in imposing this dat type of uh, this van leven life, of dan de culturele heritage van Timbuktu zal be endangered. Museumdirecteur Samuel Sidibe uit Bamako. In gesprek met correspondent Koert Lindey. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Manchester City is kampioen van Engeland geworden. door in blessure-tijd Queen's Park Rangers met 3-2 te verslaan. Sergio Aguero maakte op de valreep de winnende treffer. De seizoen komt naar deze momenten nu. En in gaat Aguero! Oh! In de slotfase had Manchester United zich kampioen gewaand. Door een treffer van Rooney won de titelverdediger met 1-0 van Sunderland. Maar de explosie van City in de extra tijd dompelde Manchester United in rouw. Rivalen eindigden in punten gelijk. Het doelsaldo gaf de doorslag. Voor Manchester City is het de eerste titel in 44 jaar. George Lekens stopt per direct als bondscoach van België. Hij heeft een contract voor drie jaar getekend bij Club Brugge... waar hij de Duitse Christophe Daum opvolgt. Het is al de derde keer dat Lekens in dienst treedt bij Club Brugge. De graafschap is gedegradeerd uit de eredivisie. Club werd in de play-offs om promotiedegradatie uitgeschakeld door FC Den Bosch. In eigen huis kwam de graafschap niet verder dan 1-1. Te weinig naar de 0-0 vorige week in Den Bosch. Aanvoerder Rogier Meijer van de graafschap had met dit scenario geen rekening gehouden. Voor de wedstrijd heb je er alle vertrouwen in dat je thuis van de bos kan binnen. En dan, uh, als je dan de eerste 20 minuten ziet, ja, dan, dan, dan, dan twijfel je leven. Maar uh, ja, er zat heel veel spanning op ons, denk ik. dat was er, denk ik ook wel te zien. Maar na 20 minuten toen, uh, gooide dat van ons af en dan kwamen we met de 1-1 terug. En, uh, ja, toen was het eigenlijk wachten op de 2-1, had ik het gevoel. Elke, elke aanval was een kans. En uh, rust, uh, rust was dat niet meer zo, hadden we hadden heel veel moeite nog om kansen te keren. En we kregen nogal wat kansjes, maar ja, het ebbed een beetje weg. FC Den Bosch gaat dus verder en speelt nu tegen Willem II... dat Sparta uitschakelde om promotie. VVV mazzelde in de play-offs tegen Kambuurg. In de blessuretijd werd het 4-3. VVV-speler Marcel Meus. Het is uh, een beetje geluk, denk ik. En uh, tuurlijk, je moet op het laatst nog wel de wil hebben om, om, om het recht te zetten. En dan uh, scoort Tucebo uh, eigenlijk het niets uh, de winnende en uh, zijn wij door. Maar uh, ja, die, die minuut daarvoor uh, ben je al in je hoofd bezig van... Uh, nou, wat gaat er nu gebeuren? Helmond Sport is de volgende tegenstander voor VVV. De strijd tegen degradatie. Helmond Sport schakelde Eindhoven uit. Vitesse en RKC spelen de finale van de playoffs... voor een ticket in de voorronde van de Europa League. Vitesse won met 2-0 van NEC. En dat was voldoende om het 3-2-verlies van afgelopen donderdag weg te poetsen. NEC-trainer Alex Pastoor berust in de uitschakeling. Ik ben altijd van... Uh nederig winnen en met opgeven hoofd verliezen. Nou, en dat tegeltje kan uh, wat mij betreft uh, uh, boven deze wedstrijd geplakt worden. RKC schakelde verrassend FC Twente uit. De Tuckers verloren in Enschede met 1-0. Het wel vorige week in Waalwijk eindigde in 1-1. Voor FC Twente-coach Steve McLaren wordt het steeds erger. Na het missen van de landstitel nu dus ook de uitschakeling door RKC. Hij is de boosheid inmiddels voorbij. I'm past anger now, I think. We, we, you go through all the emotions and uh, you try and find out what's wrong and then you go through and then you have uh, anger and then it's, uh, it's sheer disappointment when the season is finally over and how it ended. Roger Federer heeft voor de twintigste keer in zijn carrière een Masters-toernooi gewonnen. De Zwitserse tennisser verloeg op het blauwe gravel van Madrid de in de finale de Tsjech Thomas Berdych. Drie sets. En door deze overwinning neemt Federer de nummer twee-positie op de wereldranglijst weer over. Want Spanjaard Rafael Nadal. Servija Novak Djokovic blijft eerste. En golster Christel Bouillon heeft haar titel in het Turkse Open geprolongeerd. Ze boekte daarmee al haar tweede goalsucces van dit jaar op de Ladies European Tour. Bouillon finishte in 73 slagen, kwam uit op een totaal van 285, 7 onder paar. Dat was drie slagen minder dan de Finse Wikstrom, die als tweede eindigde. Radio 1. Het NOS Journaal. Net half zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. CDA-prominent aart Jan de Geus steunt kandidaat Mona Keizer. in de strijd om het leiderschap van de partij, meldt het Nederlands Dagblad. De Geus is voorzitter van het Strategisch Beraad van het CDA. en hij ligt zijn keuze volgens de krant later vandaag toe. De populariteit van Keizer, wethouder in Permanent, is snel stijgende. Een Kamermeerderheid steunt de oprichting van een organisatie voor de bescherming van klokkenluiders. In het wetsvoorstel van de SP, dat vandaag wordt gepresenteerd, krijgen klokkenluiders uit zowel het bedrijfsleven als de overheid juridische en financiële bescherming. En die organisatie wordt ondergebracht bij de Nationale Ombudsman.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 En in Noord-Holland zijn een man van 26 en een vrouw van 24 omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij de plaats Zijdewind verloor de man de macht over het stuur, kwam op de andere weghelft en botst op een tegemoetkomende auto. En de inzittenden van die auto zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het op veel plaatsen helder. In de ochtend zijn er flinke zonnige perioden, afwisseld door wat sluierbewolking... maar in de middag krijgt het, het uiterste noordwesten van het land te maken met dikkere bewolking... waar tijdelijk ook een beetje regen uit kan vallen. Verder staat er een matige zuidwestenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6... en de temperatuur stijgt naar 13 graden aan de kust... en in het zuidoosten van het land kan het 18 graden worden. Vanavond breidt de neerslag zich langzaam uit over het westen en noorden van het land. In het zuidoosten duurt het tot laat in de nacht voordat er regen valt... Morgen dinsdag zijn er veel stapelwolken met verspreid over het land buien, Maar af en toe breekt ook de zon door. In de loop van de dag neemt de buigheid toe en is er kans op onweer. De wind rijdt naar het westen en met gemiddeld 12 graden is het een stuk frisser dan vandaag. AWB Verkeersinformatie, files op de A7 horen richting Zaandam bij Weidewormer 3 kilometer en op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Als je niet uh, tegen teleurstellingen kan, moet je geen supporter van de graafschap worden. Deze wijze opmerking hoorde Colette van Une gisteravond in het café... na de wedstrijd de graafschap Den Bosch. Door het gelijkspel degradeerde de graafschap uit de eredivisie. Supporters in Doetinchem zijn teleurgesteld, maar niet verrast. Hallo. Hallo. Zijn jullie naar de wedstrijd geweest? Ik ben naar de wedstrijd geweest, inderdaad, ja. En het was uh, traditioneel voor dit seizoen, het was gewoon niks. Het was gewoon helemaal niks. Puur door wanbeleid, ja, resulteert dat tot, uh, tot degradatie. Ja, is wanbeleid is niet gewoon uh, slecht gespeeld? Ik kan me niet voorstellen dat uiteindelijk gewoon seizoenenlang de clubs zijn... die gewoon een, uh, een mindere begroting hebben, minder te besteden hebben als de graafschap... en die gewoon structureel boven ons eindigen. Dus dan, dan, dan, dan is het geen toevalstreffen dat we nu degraderen. Ik bedoel, dat is, in mijn ogen is dat gewoon al... Uh, al langer een probleem, dat puur beleidsmatig, zeg maar, ja, gewoon fouten gemaakt worden. En daar worden we nu op afgerekend, wederom. En ga jij nog fouten? Ja, als je niet uh, tegen teleurstellingen kunt, dan moet je geen supporter van de zijn. Ja. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, nou ja, dat is gewoon, we uh, weten dat toch, dat we altijd dan weer in de eredivisie en dan weer in de Het zal niet anders zijn, hè. Ik vind het verschrikkelijk om te degraderen, het doet heel veel pijn. Maar dan, het heeft ook zijn charme dat je altijd voor, ja, voor behoud van je club vecht zo ongeveer. Ja. Het, het is, als we In de Eerste Divisie voetballen moeten we weer promoveren. Als we uh, uh, onderin de Eredivisie voetballen, dan moeten we er weer in blijven. Wat dat betreft verheugen jullie je nu al op volgend jaar, want dan kun je weer promoveren. Ja, maar, maar, maar dat, dat, is, dat is pas leuk als je echt promoveert. Want dan, dan moet je wel naar Telstar toe en naar Veendam. En, en dan sta je op sta je vrijdagavond te voetballen en het interesseert werkelijk helemaal niemand. Gaan jullie wel volgend jaar weer trouw iedere wedstrijd met z'n vieren, net als dit jaar? Ja, ik kom er vanaf 1978. Maar het is gewoon een club, zit gewoon in je hart... En je, je, je, je, ja, tuurlijk, je blijft komen. Hoe vaak heeft u het al meegemaakt tegen de ja. Nou, een keer of zes of zo. <laughs> ja, jij lacht, maar <laughs> wij zijn het gewend. Ja, heerlijk. <laughs> Volgend jaar weer een feestje op Simonsplein. Nee, afhaken is echt, echt totaal geen optie. Echt niet. Dan ligt het in ieder geval niet aan mij. Dan sta ik op de tribune maar te kijken naar, naar struikelende kleuters. Maar dat ligt het niet aan mij. Nou ja, voor mij is dat koekbaas op vrijdagavond moeilijk, maar ik denk dat het voor mij op zich wel eens een uh, gezellige avond kan worden met de wedstrijden. Dus uh, ik verwacht op zich uh, dat het hier op de vrijdagavond met de wedstrijden nog wel eens heel druk kan gaan worden. En zo heb elk nadeel. Zo voordeel. Ja. ja, klopt. Jammer genoeg wel. Ja. En na Excelsior, degraderen dus nu ook de superboeren van de Raafschap. En gaan we door naar Mark Robin Visser. Die uh, valt vandaag vanochtend vroeg examenkandidaten lastig volgens mij, of niet, Mark Robin? Nou, ik weet niet, ik weet niet, vind je het lastig dat ik, dat ik hier nu ben? Nee hoor. Nee, nee, nee. Christian Schonenberg vindt het niet lastig. <laughs> maar we hadden ook een afspraak gemaakt. Uh, Christian Schonenberg is 18 jaar en doet examen VBO. Ja, dat klopt. Hoe gaat het met je? Ja, gaat uitstekend. Beetje vroeg, maar... Uitstekend? Ja. Je hebt er wel vertrouwen in. Ja, zeker. Ja. Luisteraars, moet moeten even vertellen dat Christian Schoenenberg... niet zomaar een VWO-leerling is. En ik ga ook vanochtend uh, mij bezighouden met niet zomaar een school. Want Christian, leg het zelf maar eens even uit. Uh, ik zit op de School voor Jong Talent. En dat is een uh, school die een soort platform biedt voor leerlingen... die uh, ja, geïnteresseerd zijn in, in de kunsten. Dus in muziek en in beeldende kunst en ook ballet. En ja, iedereen die op school zit... die ja, maak muziek of, uh, ja. of dans. Dus het is eigenlijk een dubbele opleiding. Je doet een dubbele opleiding. Ja. En wat doe je Je doet dus VWO. En wat doe je dan daarnaast nog? Daarnaast speel ik viool. Je speelt viool? Ja. En ik heb begrepen dat je daarnaast ook nog piano dan ja, moet doet. Ja, dat moet is tekenen. een verplicht bijvak voor iedereen, iedereen die muziek doet. Dus je doet VWO, viool en piano op het conservatorium hè, in Den Haag? Ja, klopt. En heb je dan nog wat tijd om te slapen of voor een sociaal leven of zo? Ja, zeker. Ja, juist op deze school heb je meer tijd omdat het gecombineerd wordt zeg maar, op ja. school. Dus als je op een normale school zit, uh, dan is het veel lastiger om te combineren. Maar... Zeg, en hoe is dat zo uh, boven water gekomen dat jij bijzondere talenten hebt? Um, nou, ik speel vanaf mijn zesde viool. En uh, ja, dat heb ik gewoon altijd met veel plezier gedaan. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met uh, School voor Jong Talent ja. in Den Haag. En toen heb ik daar auditie gedaan en ben ik toegelaten. En hoe gaat het nou verder met Christian Schoneberg... als jij straks je VBO-diploma hebt gehaald? Um, volgend jaar wil ik filosofie gaan studeren. Toen maar. Ja, ik, dus ik wil niet door met het consultorium, maar ja, juist, uh, juist iets anders gaan doen. En uh, waarom filosofie? Um, ja, dat vind ik het meest interessante wat er is. Dus uh, ja, daar wil ik me het liefst mee bezighouden. Oh. Nou, ik kom graag over een paar jaar nog eens terug... om met jou uh, wat filosofisch uh, gesprek aan te gaan, als je het goed vindt. Ja, maar uh, misschien is het dan toch leuk, want ik, jouw broer uh, Arthur... die zit al helemaal klaar. Jij zit ook op die school voor talenten. Ja, klopt. Zit het bij de Schonebergjes een beetje in de genen? Nou ja, mijn broertje zit er ook, dus... Uh... Je jongere broertje ook nog, ja. die ligt daar een lekker lui op de bank. onder eens even bij. Je hebt helemaal geen sokken aan, is dat... Uh... Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Wel, waar, in welke klas zitten jullie? Uh, ik zit in de vierde. V VWO? Ja. En jij? Vijf VWO. Oké, okay, dus jij mag volgend jaar uh, je ja, broer ik... achterna met examen doen. Inderdaad. En jij uh, speelt uh, cello? Ja, klopt. En uh, jullie gaan nu iets tegenhoren brengen voor ons. Ja, we spelen een stukje uit Oblivion van Astor Piazzolla. Een met... echte talentenmuziek? Ja. Vertel er nog eens wat over. Um, nou, het is een, uh, een beetje Zuid-Amerikaans. En we hebben er even een kortere bewerking van gemaakt... omdat we niet alle tijd hebben. Een speciale bewerking van... Uh, noem het nog een keer. Astor... Oblivion? Ja, van Astor Piatsolle. Uh, voor het Radio 1-journaal uitvoerende Christian Schonenberg en zijn broer Arthur. Ga je gang. Mark Robin Visser vanochtend bij ja, eindexamenkandidaten uh, bij de familie Schoneberg. Het is twaalf minuten over, half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Manchester City moest gisteren winnen om Engels landskampioen te worden. Maar kort voor tijd stond de club nog met 2-1 achter tegen Queen's Park Rangers. Dat vocht voor... Uh, Promotie. Nee, degradatie te voorkomen. Stadsgenoten en uitrivaal Manchester United... leken er alsnog met de buit door te gaan. Maar in blessuretijd volgden er vijf zinderende minuten. Hadden geslagen door onder andere de broers Gallagher van de band Oasis. Grote fans van Manchester City. Wat een dag om een supporter van Manchester City te zijn. Waar hide ze vandaag will Waar go? ze gaan? Waar zullen Manchester City supporters zich verschuilen... en kunnen ze maandagochtend uit bed komen om naar het werk te gaan? Logische vragen bij een 2-1 achterstand en nog maar vijf minuten officiële speeltijd. En ook deze Engelse commentator kon niet vermoeden... welk absurd einde deze wedstrijd zou krijgen. Staggering, just staggering. Silva, Checo scores! 2-2 in stoppage time. The most thrilling Premier League finale of all time. 2-2 Edding... en nu nog maar 4 minuten blessuretijd waarin Manchester City moet scoren om kampioen te worden. Intussen waant aartsrivaal Manchester United zich kampioen. Die heeft namelijk net met 1-0 van Sunderland gewonnen. Maar dan breekt in Manchester de 93ste minuut aan. En er zijn twee minuten om te spelen. Manchester United's game is over. Balotelli. Aguero. Staggering. Just staggering. 3-2 voor Manchester City. En nog maar anderhalf minuut tot het eindsignaal. De Barclays Premier League heeft hier... The ultima in sporting drama. It just does not get better than this. The blue moon has risen. City zijn Champions! Het stadion van Manchester City explodeert. En Manchester United ziet op het aller allerlaatst het kampioenschap aan zich voorbij gaan. Just as they were going to celebrate Manchester United. De aanvoerder van Manchester City, Vincent Kompany, kan het vlak na de wedstrijd amper geloven. It's not sunk I was, don't know what happened in the end. To be honest, it was such a huge. Maar als Oasis, de andere heldengroep uit Manchester door de stadionspeakers schalt, dringt het toch echt door. Manchester City is voor het eerst in 44 jaar weer kampioen van Engeland. is dus aan het eind van de wedstrijd van Manchester City. Die lichtblauwe, the blue moon has risen. Het Nederlands Elftal begint vanmiddag al aan de eerste training voor het EK. Maar hoe zit het met de oranje gekte eigenlijk in Nederland? Dat horen we zo. Eerst naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Sean, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe is dat de weg? Ja, het valt eigenlijk wel mee. 10 files, 30 kilometer bij elkaar. Zelfs wat minder dan gebruikelijk op een maandagochtend. Er zijn ook nog geen bijzonderheden. De langste files die staan op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda. Bij Moordrecht 4 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond ook daar 4 kilometer. Wat verwacht je verder, Sam? Ja, als het zo doorgaat, zal het uh, redelijk normaal. Het is natuurlijk prima weer om, uh, om auto te rijden. Dus ik ga uit van een hele normale spits. En dan komen we uit op uh, nou, maximaal 140 kilometer. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vladimir Poetin had zich zijn eerste week als president van Rusland... misschien wat anders voorgesteld. Al zeven dagen wordt er geprotesteerd tegen zijn derde termijn... als de belangrijkste man van het land. De kern van het protest is een kamp in een park... waar mensen al de hele week bivakeren. Correspondent Kisha Hekster bezocht dat kamp gisteravond laat. Elf uur s'avonds en er zijn nog steeds uh, 200, 300 mensen in het park...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 Het is bijna tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het echte werk gaat beginnen voor de mannen van Bert van Marwijk. De spelers van het Nederlands elftal beginnen vanmiddag namelijk aan hun eerste training voor het EK. Dat doen ze natuurlijk in hoenderloos als altijd. Toch lijkt het met de oranje gekte in Nederland nog wel mee te vallen. Antonie van Schendel, directeur van reclamebureau United State of Fans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben u nu in de uitzending omdat u meerdere malen onderzoek heeft gedaan naar het oranje gevoel bij Nederlanders. Waarom is uh, nog niet heel Nederland in oranje uitgedost? Hebben we hebben wel wat foto's gezien van straten in Nederland hier en daar, ja. maar het valt nog mee op dit moment, hè? Ja, het valt nog mee en dat is ook een, een trend die, die eigenlijk bekend is en die we elk, elk toernooi signaleren um, dat er echt echt de oranje koorts en, en gedragsverandering bij, bij mensen. In relatie tot, uh, tot Oranje en het toernooi. Hè? En dat is hoe we dan Oranje koorts definiëren. Dus dat men er meer over gaat praten met, uh, met familie en vrienden en collega's. Uh, dat men zelfs de agenda aan gaat passen aan, aan de wedstrijden en, uh, en, en het, het, uh, het, uh, het evenement dat er aankomt. Uh, en dat men zelfs mee gaat doen aan promoties. Uh -huh. um, dat dat eigenlijk pas, uh, pas kort voor het toernooi stort, uh, start. Dus anderhalve week, uh, een week voor het toernooi, was dat echt los. Hmm. Is, er, is er ook een omslagpunt aan te geven, want um, bijvoorbeeld als Oranje gaat oefenen, gaat spelen bijvoorbeeld nog tegen Bayern München, zijn ja. dat punten waarop je zegt van dan, dan gaat het leven? Ja, nu komt het, uh, komt het team samen, dus nu zie, zul je zien dat dat, uh, dat, dat meer gaat leven. Um, en, en, en het patroon wat we, wat we meestal zien is op het moment dat het een, uh, nou, ik zeg al een week voor het toernooi is, wanneer het team uh, vertrekt naar het, uh, uh, naar het toernooi zelf dat dat eigenlijk het omslagpunt is en dat mensen er echt klaar voor, uh, voor zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het meespeelt of bedrijven aan acties beginnen. Uh, reclame gaan maken, met, met poppetjes komen. Ik denk aan supermarktketens bijvoorbeeld. Ja, dat, uh, dat, dat zou je zeggen. Wat we, wat we toch uh, zien is dat, uh, dat, dat bedrijven vaak, uh, vaak starten een commerciële acties gaan doen. Maar dat, uh, dat mensen zich daar niet gek door laten maken. En uh, ondanks dat dat soort acties lopen... Um, dat, dat dat niet de oranje koorts extraal aanwakkert... maar dat dat echt puur te maken heeft met, uh, met de beleving rondom het, uh, rondom het team... En, uh, en, de, en de aanvangsdatum van het toernooi. Hmm. Wat is een goede actie? Wat, wat brengt de mensen tot sparen en vooral tot kopen? Ja, dat, uh, dat is uh, de grote vraag uiteraard... Hè, waar veel fabrikanten naar op zoek zijn. Nou, Er zijn uh, voor dat... voorbeelden uit het verleden genoeg natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar eh, waar nee, verras nee. je nou nog mee? En er zijn een aantal zaken die, die heel duidelijk te benoemen zijn inderdaad. Nou, verrassend en creatief uh, is, is heel belangrijk, dat spreekt voor zich. Uh, eenvoud is daarbij heel belangrijk, dus een, een actie moet geen uitleg behoeven en je moet direct je betrokkenheid bij Oranje kunnen, kunnen aantonen. Um, en ik denk heel belangrijk is wat wij noemen een conversatiestarter, moet het in zich hebben. Dat, moet bete dat betekent dat de actie aanleiding moet geven om er met anderen over, uh, over te praten... Om, om, om de actie te delen of, uh, of een item te delen... Uh, om op om, om het werk bij de koffiezetautomaat met collega's van gedachten over te wisselen... of het is een gespreksonderwerp op een, uh, op een feestje bij familie en vrienden. Uh, dat laatste is een heel belangrijk, uh, een heel belangrijk element en een, en een graadmeter... Uh, of iets leeft en, uh, en, en of je het interessant vindt om, uh, om, uh, om dat met anderen te, te delen. Uh, dat bepaalt vaak heel erg het, uh, het succes. Ja. Um, enkele supermarkten zijn inmiddels uh, wel met acties begonnen. Um, ook wat, wat bierfabrikanten, ik moet denken zelf aan, aan de bierkratstoel. Zijn er ook gevaren voor supermarkten om te vroeg te beginnen met deze oranje acties? Ja, nou ja, het blijkt dus dat, dat, uh, dat, dat mensen eigenlijk pas echt warm lopen, kort voor het, uh, voor het toernooi. Ja. Uh, maar je ziet met name in de supermarktbranche dat, uh, uh, dat het, ook, uh, het toernooi heel defensief eigenlijk wordt benaderd. Supermarkten willen geen marktaandeel verliezen. Ze willen niet dat consumenten naar de, naar de concurrent overlopen. Uh, waardoor eigenlijk uh, alle, alle fabrikanten en supermarkten zich een noodzaak zien om één soortige actie uh, te doen. Um, om ervoor te zorgen dat, uh, dat er geen aanleiding is voor de vaste, voor de vaste klanten. Ja. Om te zeggen, nou dan ga ik nu even naar de, naar de concurrent. Ja. Weet u al van acties die er komen? Want ik, ik zag uh, Bavaria weer met jurkjes. Dacht ik, nou, dat kennen we nou wel. Ik zag Heineken ja. met shirts met een naam erop. Ik snapte er niks van. Ja. dacht ik ook even van, dat is niet helemaal uh, volgens mij de bedoeling. Weet u wel iets wat gaat komen wat zeker gaat scoren? Nee, dat kan ik uiteraard niet zeggen. Uh, ik denk wel het voorbeeld bijvoorbeeld voor Heineken. Uh, wat je daar ziet uh, um, is dat er een koppeling wordt gemaakt met, uh, met sociale media. Hè. Dus er is een, een shirt dat je kunt winnen. Uh, uh, of dat je krijgt bij aankoop van, uh, van bier uh, uh, met het nummer waarmee je prijzen kunt winnen. En uh, het winmechanisme speelt zich met name in, uh, in sociale media af, hè. En op Facebook. Het is wel een hele innovatieve eigen manier uh, om, om daarmee om te gaan. Oh. Omdat dat kan leiden tot, uh, tot het delen van, uh, uh, van de actie met, uh, met, met, met anderen. Oh. Nou, ik zal het, uh, nog, ik zal het uh, nog eens lezen dan. Ja, precies. En, uh, Um, ja, Iedereen zit denk ik te wachten op de, op de, grote, de grote supermarkten. Hè? Albert Heijn is natuurlijk bekend en uh, ja. uh, beroemd de, de afgelopen jaren met de Wuppies, de Welpies en de Beesies. Nou, dan uh, houden wij het in de gaten. Anthony van Schendel, directeur van Reclamebureau United States of Fans. Dank u wel. Dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 -journaal. De ochtendkranten. De gas- en lichtrekening stijgt volgend jaar met 160 tot 170 euro per huishouden. Dat schrijft het AD vanochtend. Dat is een stijging van 8 procent. oorzaken zijn verschillend. Zo wordt de gasprijs verhoogd bij veel energieleveranciers. En daarnaast wordt de BTW verhoogd. Wat per huishouden zo'n 35 extra euro is. Verder stijgt de kolenbelasting met 35 euro. En wordt de energiebelasting ook nog met een onbekend percentage verhoogd. Het AD wijst verder naar de bouw van de vele nieuwe elektriciteitscentralen op de Maasvlakte en de Groningse Eemshaven. Om die aan te sluiten op het hoogspanningsnet... zijn dure investeringen nodig. Die netbeheerder Tennet doorberekent aan de huishoudens. Dan het centraal schriftelijk eindexamen. Besteden er vanochtend ook aandacht aan in het Radio 1-journaal. Uh, het gaat vandaag van start en het belooft weinig goed. Voorspelt de Telegraaf. Het aantal leerlingen dat zakt voor het eindexamen... zal vergeleken met vorig jaar flink toenemen. En de oorzaak daarvan zijn de aangescherpte exameneisen. En vooral VMBO'ers zullen hard onderuit gaan, verwacht de vo raad koepelorganisatie van alle middelbare scholen. Uit de laatste berekeningen van die VO-raad wordt verwacht... dat het aantal zakkers op het VMBO dit jaar verdubbelt. Ook het aantal zakkers op HAVO en VVO zal toenemen. De financiële buffer voor woningcorporaties wordt drastisch vergroot. Alle 389 woningcorporaties moeten daarom een extra heffing betalen. Schrijft het FD, de buffer is nu 1% van de totale huursom van de sector. Dat wordt verhoogd naar 5%. En die extra heffing voor de corporaties gaat in de tweede helft van 2013 in. Verhoging heeft volgens de krant niet direct te maken met de Vestia-affaire. Het voorstel zou woensdag moeten worden besproken in de ministerraad. Flinke kritiek dan op demissionair minister Leers van zijn eigen partij. 81 lokale CDA-fracties vinden het asielbeleid van Leers niet humaan genoeg, schrijft Trouw. In brieven aan hun partijgenoot in de Tweede Kamer dringen ze aan op actie. Een verblijfsvergunning voor hier geboren en getogen asielkinderen... moet de eerste stap zijn. Het CDA in Heerlen nam het initiatief om brieven te schrijven... naar de 21 CDA-Kamerleden... met het verzoek de zogenoemde wortelingswet te steunen. De lokale CDA-fracties vragen de Kamerleden om deze zeer kwetsbare kinderen in hun CDA-hart te sluiten. Volgens het CDA in Leeuwarden is het een moreel menselijke verplichting om een oplossing te vinden voor de asielkinderen. Het alcoholslot in auto's is een groot succes, meldt Metro. Dat alcoholslot bestaat sinds 1 december. En inmiddels kregen ruim 1700 automobilisten zo'n slot toegewezen. De verwachting was dat jaarlijks zo'n 2000 automobilisten het slot opgelegd zouden krijgen. En nog even naar het voetbal. Oekraïense agenten die een oogje in het cel moeten houden tijdens het EK krijgen les... in en vriendelijk kijken en glimlachen, dat schrijft het AD. Ook bij de douane wordt gewerkt aan gastvrije ontvangst van de supporters. Ambtenaren die eh, te potig zijn... worden vervangen door tingere collega's of door vrouwen. Een Nederlandse delegatie is inmiddels in Oekraïne geweest... om de agenten voor te bereiden op de komst van het Oranje Legioen. Zo is de agenten uitgelegd dat de Nederlanders graag naar een agent toelopen... en zijn pet opzetten voor de foto. Dat was nodig, Dat ja, zijn normaal. ze daar niet gewend. Heel normaal. Dat doen we hier.